Goedenavond, ik ben Maxime de Vries en dit is het nieuws van NOS op 3. Er was vanavond een harde explosie in Kiev. Verslaggever Jeroen de Jager zegt dat er niet eerder een explosie zo dicht bij het centrum te horen was. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak is. In de Russische stad Belgorod tegen de grens met Oekraïne zijn vandaag ook explosies geweest. Dat zeggen getuigen tegen persbureau Reuters. De afgelopen dagen meldt Rusland wel vaker ontploffingen in die grensregio. Oekraïne zegt dat zij niet de schuldigen zijn. De halve finale van de Conference League gaat, as we speak, van start. Feyenoord tegen Olympic Marseille. De Rotterdammers maken voor het eerst in jaren kans op een Europese finale. En het wordt een hete wedstrijd. Komen wij uit Rotterdam. Nee, dan hier dan, niet horen dan. Tocht ik al. Ja, lekker man. Echt een avondje. Het wordt een hete avond. Nou ja, ik verwacht een hele hoop doelpunten, roep, roep ik de hele week al. Dus mijn uitslag is 4-3. Ja, het is misschien een beetje, maar ik verwacht spektakel. Er zijn vandaag 22 mensen gearresteerd omdat ze vuurwerk gooiden naar de ME. Het gaat om 20 supporters van Olympic en 2 van Feyenoord. En dan zijn er ook nog mensen die vanavond uitkijken naar iets heel anders Frans. Hey, je bent 91 al! Ja, ben ik al. Nee, maar dat zou ik niet zeggen. Maar wat doe je? Ga je, ga je tussen die Feyenoord-supporters zitten? Nee, we gaan lekker even over het stadhuisplein En weet je waar we vanavond naartoe gaan? Ja, naar Feyenoord natuurlijk. Nee, daar... nee, wij gaan naar Frans bouwen. Jos, zo doet dit ervan. Dat ben je nu gek, joh. Dit hadden we niet verwacht. Nee. echt naartoe. <lacht> ja. Die gaat naar Frans bouwen. Ja. Waar, waar speelt hij dan? Ja, hij lukt zo. Dus speelt hij oh, het luxe? Hè? Ja. Jmg. Een boer uit Zutphen in Gelderland stond vandaag voor de rechter voor het bedreigen van wandelaars alweer. Die liepen bij Zutphen op een kerkpad dat over het erf van de boer loopt. De man schold, schopte en bedreigde ze met zijn trekker. In verschillende televisieprogramma's was aandacht voor die scheldende boer. Dit is uh, gewoon openbaar terrein. Ja, openbaar terrein. ik ben nu eigenlijk een klootzak. Hij heeft me al drie keer verteld. Ja, dat heeft hij al drie keer gezegd. Ja. Maar ik ben niet zo onder de indruk hoor. Het is een beetje vervelend wat je doet. Ja. Ik vind heel normaal als je zegt van meneer, meneer als u over mijn trein loopt, blijf op de pad. Ik kan niet meer werken, die loopt in de weg. De boer heeft een taakstraf van 240 uur gekregen. Ondertussen ziet de gemeente nog maar één oplossing. Het wandelpad verleggen zodat de wandelaars niet meer in de buurt komen. Het weer, vanavond en vannacht meer bewolking. De temperatuur zakt naar een graad of vier. Ook morgen bewolkt, maar wel droog en soms ook wat zon. En het wordt dan maximaal 16 graden. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat tussen Hoofddorp en dorp nog 16 kilometer file. En de vertraging is daar nog ruim 20 minuten. De oorzaak is een ongeluk, maar alle rijstroken zijn inmiddels weer vrij. Verder op de A10, de ring van Amsterdam bij Amsterdam-Sloterdijk... nog een kleine 10 minuten vertraging door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. Er zijn daar twee rijstroken dicht.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 Bescherm ze van gevaar. Eventjes geduld nog, ik beloof, het duurt niet lang. Moeder, zou ik in mijn vast en grijp ze bij een hand. Sit back Welkom bij dit laatste uur van 3 voor 12 noord holland Vloedgolf. Het is de laatste donderdag van de maand, dus daarom gaan we het ook hebben over uh, alles wat, uh, wat is een beetje uitgebracht. Uh, in, nou, laten we zeggen, pak een beet vanaf uh, de laatste week van maart tot en met nu. En uh, dit was uh, in deze maand uitgebracht: uh, Nederlandstalig verhaal. En daar zitten bijvoorbeeld uh, een aantal mensen in... die eerder onder andere hebben meegedaan bij het Rob wordt uh, Het uh, verhaal van Tony Clifton kent een bandlid. En dat bandlid zit hierbij... En dat is ook de reden waarom ze dat hebben uitgebracht. Um, we gaan verder, want uh, we hebben natuurlijk uh, straks een gesprek met Ellen mee. Maar we hebben natuurlijk ook uh, nog muziek wat we nog uh, draaien. Dit zijn ook deelnemers uit die eerder genoemde Rob Agda-woord uh, die ik net aanhaalde. Namelijk Three Point Lening. Ze hebben nog in de finale uh, gestaan. En dit is de laatste single van ze, The Leap. was dit met Distance. En het komt uh, van de EP Still Nothing. Stofvolger van een andere EP. Nothing. Spiek wel heel uh, origineel gevonden. Heb ik het uh, vorige week ook nog uh, met uh, Rens de Vos... van Noise over gehad. En uh, bijzonder is... Um, ja, uh, we hebben het uh, over uh, ja, de, de, de herkomst van die band. Maar uh, ze komen toch echt uit de buurt... van Aalsmeer uh, vandaan. Daar, uh, daar komen ze vandaan. Er uh, was ook een uh, ja, idee van... Vaak, uh, Waar, waar komen ze nou vandaan? En omdat ze dus mee hebben gedaan bij uh, de Rob Daar nou, wordt enkele jaren terug. Was het een beetje zo van. Uh, komen ze dan uit Haarlem? Nee. Ze komen dus daar vandaan. Het merendeel van die band uh, is uh, Aansmeer. Dus dat uh, verklaart al een hoop. Uh, daarvoor 3Point landing, Dat weet ik wel. Die komen uit uh, Alkmaar. Uh, en ze zijn bezig om een heel album uh, uit te gaan brengen. En uh, ja gekscherend uh, werd al een uh, beetje gezocht. van uh, we moeten dat uh, uh, toch ergens uh, aan, aan de man brengen. Het was er een uh, radiocollega die uh, hier uh, vlakbij die zegt: Joh, dat uh, kan je wel uh, hier uh, doen. Nou ja, prima. V vind ik wel fijn dat, uh, dat ze dat, <laughs> dat, dat, dat zeggen. Uh, ja, prima toch? Um, goed, we gaan uh, zo dadelijk uh, kijken of we in ieder geval Elen mee kunnen uh, benaderen voor, uh, voor een interview. Want uh, dat is uh, wel zo uh, afgesproken. Er is ook aanleiding, want uh, er komen nu een aantal uh, nieuwe singles uh, van eruit. En dat uh, betekent ook dat er iets uh, meer aan uh, zit te komen. Maar dat gaan we straks uh, allemaal vanzelf horen. Uh, waarvan ik ook weet dat er het nodige nieuwe materiaal uh, in de pijplijn zit, is uh, van deze band. En die zitten wel bij onze concurrenten. Namelijk bij Halem 105, Sound of Halem vanavond, uh, zitten ze erin verstopt. dan maar! Maar wij draaien nog even die oude single, eh, want eh, ik geloof dat ze, geloof ik, komende zondag nog eh, een aantal optredens eh, in de pijplijn hebben zitten. Pannenwarm met You Want Too. Met, met dit soort teksten, Karate Time, aan Mr. Miyagi. Wie is dat? Dat is een een of andere uh, Japaner die uh, van het uh, eiland Okinawa kwam... en uh, karate-instructies uh, gaf aan een jochie... dat uh, vaak in elkaar geslagen werd en uh, karate-lessen nodig had. En dat was de Karate Kid, dus vandaar. Maar uh, deze single heet Karate Time van Donkey Kong Fu, is een uh, Amsterdamse pin, electro punk maken, maken deze jongens. En uh, wat ook nog uh, heel interessant uh, te vermelden is, is dat ze morgen met een EP komen. Uh, en dat uh, die EP die heet hoe toepasselijk ook, Kung Fu. Daarvoor hoorde je trouwens Panda Noaar met uh, Yuan Two. Um, we gaan um, nog even een nummertje draaien van Helene Mee. en dan gaan we er uh, ook uh, daadwerkelijk in de uitzending halen. Tenminste, uh, dat is wel de bedoeling. En uh, ze had er al rekening mee, denk ik. En de single die eerder is uitgebracht, ik uh, geloof afgelopen maand... is deze. En dat uh, nummer dat heet Uncomfortable, Uncomfortably New. Ik krijg het spat, uh, mijn mond niet uit, maar het is toch werkelijk zo... Don't fit in. What do you mean? When something's old news, why do I keep staring at the ground and hope it'll swallow me? New. Dat was uh, Elena May, uh, een single die ze vorige maand heeft uh, uitgebracht. Maar er zit weer iets nieuws aan te komen en dat is de reden waarom ik uh, Elena May ook aan de telefoon heb. Goedenavond. Goedenavond. Ja, uh, want het uh, is, is alweer een tijd geleden uh, dat, uh, dat we elkaar spraken. Je bent ook daadwerkelijk ooit nog eens een keer studio gast bij ons uh, geweest. Uh, dat was ja. nog in de oude studio, kan ik me nog herinneren. Uh, dat is denk ik ergens in de buurt van, uh, nou wat zal het zijn, 2012, 13 die kant uit. Uh, dat moet ja, haast wel. dat zou goed kunnen. Ja, uh, want dat was nog uh, een EP die nog uh, nog niet eens uh, of Spotify uh, staat. Welke was dat ook alweer? Want uh, help me eventjes. Lilies and Blue-Veined Hands. Ja, uh, iets met lilies hè was dat toch? Of, uh... ja. ja, dat was hem. Uh, dat was uh, volgens mij ook een EP die je hebt uitgebracht in de periode dat je nog... ...aan het conservatorium in Amsterdam nog bezig was met een ja. eindopdracht. Dat was hem, toch? Ja, klopt. Dat ja. was het afstuderen. Dan, dan ja. deed je een show en dan bracht je een EP uit. Ja. En ik kan me nog herinneren dat daar uh, bij, bij jouw afstuderen... ...daar uh, zaten ook nog mensen bij als... ...mensen als Marnix Dorstijn, Donata Kramars, die zaten erbij... ...en Sophie Platenkamp. Ja, klopt. Ja, en uh, nog uh, voordat ik. Uh, want uh, Sophie Platenkamp klinkt bij een oud collega Walter Sands erg uh, bekend in de oren, Want dat is de dame die uiteindelijk uh, Veline is uh, begonnen. En Marnix Dorrenstein en Donata Kramers, die hebben alle twee hun eigen weg geweten te vinden. Chris Kok zat er ook bij. Ja. Uh, en die zaten. Uh, die Marnix Dorrestein, die is uiteindelijk nog producer geworden van Herman van Veen. Dus het is eigenlijk best wel een goede lichting waar jij hier zat. Jazeker, ze zijn allemaal echt hele mooie dingen gaan doen. Ja. Uh, nu even voor jou. Want uh, Uncomfortable New, toen ik die hoorde, toen dacht ik... dat is echt led mee zoals ik het ken. Oh, wat tof. Ja, ja. Ja, dat vind ik tof om te horen. <laughs> ja, want er zit altijd uh, toch iets in waarvan ik denk dat gaat op een gegeven moment heel langzaam. En dan komt er toch iets, uh, weer iets naar boven uh, waarvan ik je eigenlijk ook... Ja, dat, uh, dat, dat deed mij ook een beetje denken aan uh, die uh, bij dat afstuderen opdracht. Daar deed het mij een beetje aan denken. Dus er zaten wat degelijke uh, herkenningen in vanuit het verleden. Mooi. Ja. Mooi. Maar het gaat daar niet over, Uncomfortable new. Nee, het onderdeel van. Ja. Uh, maar morgen komt een nieuwe single uit. Dus ja. daarover gingen we bellen. Ja, daar ga, daar ga ik het zo over hebben, dat is één. Maar, want het heeft wel met elkaar te maken, hè? want het is een thema wat je, be, wat je behandelt. Ja. Ja, um, um, want, want uh, het, heeft, uh, het thema heet Velvet Beings. Ja, klopt. Ja. Ja. Um, wat, uh, wat, wat, wat fascineert jou uh, daarin? In dat, uh, dat, dat opzicht? Want dat heeft ook uh, met, met, uh, met de single te maken die, uh, die morgen uitkomt. Ja, klopt. Ja. Um, Wild well, Beings is een, uh, een muziektheater die we geschreven hebben. Ja. Um, en die zou twee jaar geleden gaan toeren, Maar toen ging het allemaal een beetje anders natuurlijk. Ja. Ja. Um, uh, en deze singles zijn daar allemaal een onderdeel van. En wat ik heel bijzonder vind is... Um, Welwe being staat eigenlijk voor mens zijn, yeah. voor echt zijn, yeah. uh, voor samen mens zijn. En ja, als je denkt aan de stof fluweel, um, ik heb altijd het gevoel bij fluweel dat je ook dat zacht mag aanraken. Um, yeah. En dat voel ik ook bij de mens, dat ja, we ook op die manier naar elkaar mogen kijken als kwetsbare wezens, waar we ook zacht mee om mogen gaan, waar we echt naar mogen kijken. Uh, echt contact mee mogen hebben, wat ook wel een thema is ja. geweest afgelopen tijd. van wat, ja, wat is contact nou als je uh, elkaar niet mag knuffelen of ja, ja. bij elkaar mag komen? Dus het past ook heel erg in deze tijd ineens. Ja. Um, maar dat is het wel verbindings over, over mens zijn en authentiek mens zijn binnen een samenleving en, en hoe dat werkt. Ja, uh, hebben we het uh, een lange tijd uh, gemist, dat, dat, dat fluwelen en, uh, en noem maar op? Ja. Ja, ja wat, ik denk het wel. Ja, wat merk je er zelf van? Nou, dat mensen wel meer zijn gaan beseffen wat contact betekent. Ja. Dat ze het ook heel erg nodig hebben, die aanraking. Dat ze ook gewoon wel ja, daarvoor gemaakt zijn om, om relaties aan te gaan. Om, om elkaar liefgevoel aan te raken. Um, uh, dus ja, ik, voel, ik merk om in mijn omgeving dat dat gemis er heel erg is geweest. En ik ja. weet nog de eerste keer dat we weer ergens mochten gaan dansen. Ja. Dat iedereen ook <laughs> zo blij was om gewoon tegen mensen aan te staan. En oh, oh het mag er weer. En dat, uh, ja, die dankbaarheid er ook heel erg was. Ja, uh, is, dan is tegelijkertijd ook meteen de vraag... zie jij dan ook het, het mooie in de mens en ook het positieve in de mens? Sowieso, ja, ja echt wel. Ja. Ja, en ik, ik denk dat we soms een beetje verstrikt raken in verwachtingen en, en onuitgesproken regels. Omdat je daardoor een beetje contact verliest met die eigenheid ja. daarin. Um, ja, maar ik geloof wel in de goedheid van de mens dat die, dat die er is. Zit dat ook in uh, de nieuwe single die morgen uitkomt? Um, nou, die single is eigenlijk um, onderdeel van het hele verhaal. En deze staat echt... Erbij horen over het gemaakt hebben. Ja. En welke uiterlijke gerichte voorwaarden horen daarbij. En over in beweging blijven en, en meegaan in de stroom. Ja. Um, um, en, en ja, of je dan ook echt het gevoel hebt dat je erbij hoort. Ja. Dat is uh, Potential child. Ja, want... En die maakt dan weer een verloop naar de volgende waarin. Ja, het volgende deel van het verhoud. Ja. Want als ik naar de titel kijk, Potential Child, dat wil dus ja. zeggen, als ik het letterlijk zou vertalen, dat er nog iets uit iemand te halen valt. Dus ja. dat er iets, iets, iets verborgen is, wat we er nog niet hebben uitgehaald. Ja, maar dat is iedereen's journey, toch? Dat ja. je bij je authentieke zelf komt en daarin periodes meemaakt en... En dingen leert. En, ja? ja, onderdeel van mensen zijn ja? dat je steeds dieper bij je bij, uh, true self komt. Ja, uh, dat is eigenlijk wel een beetje de strekking van, het, van, het, van, de, van de single. Ja. Ja. Um, nou ja, goed, hij, hij komt morgen uit. Er zit nog iets erbij, heb ik begrepen. Bij de ja. single. Ja. Ja. ja, elke single komt ook uit met een videoclip. Uh -huh. um, dus ik breng vijf videoclips uit in een jaar. Ja. Dat was een heel leuk idee en dat is uh, heel hard werken. Ja. <laughs> maar uh, ik, uh, ik maak het af. Um, dus Potential Child heeft ook een videoclip. En die gaat morgenochtend om tien uur in première. Ja. En dan uh, kan je samen meekijken online als die voor het eerst draait. He, dat, is ook, uh, dat is ook duidelijk. Maar uh, wat mij opviel... Want helemaal aan het begin van deze 3 voor 12 noord vloedgolf begon ik met een uh, nummer van de Fudge. Ah. Ja, dat moet je wel ook wat zeggen. Want het zijn ook uh, volgens mij uh, uh, generatiegenoten en studiegenoten, denk ik. Ja. Want er ja. zit één naam uh, die uh, daar uh, ook met jou te maken heeft. En dat is Max Westendorp. Ja. Ja. Nou, twee mensen zelfs. Twee? Wie, wie, wie is die andere ja. dan? Darius Timmer. Staat die ook bij de Fudge? Dat wist ja, ik helemaal niet. Mij, ja, hij ja. doet ze. <laughs> ik, ja. ken, ik ken alleen Ruben van Wigge en, uh, en, uh, en, en Max Westendorp. Ik heb, uh, nou ja, goed, maakt niet uit. Maar ja. uh, wat, wat doet Max uh, tegenwoordig? Want uh, hij was ooit volgens mij drummer geweest. Uh, nee, gitarist. Gitarist. Uh, oh, ja, Gitarist. Ja. gitarist. En uh, dat doet hij nog steeds wel. Maar hij is vooral onwijs goed geworden in filmen. En, ja. en concepten uh, samenzetten. En, en gewoon echt betekenisvolle beelden maken met super vette weirde dingen en daar experimenteert hij heel erg mee ja. dus uh, ik ben heel blij dat hij uh, ja, hij gaat alle vijfde video's met mij maken en ja. uh, ik ben super vrij om met mijn rare ideeën te komen en dan gaat hij bedenken hoe, <lacht> hoe het dan ook echt uit te voeren ja, um, ja dus dat is heel fijn want, uh, kijk we zitten nu op het uh, medium radio dus dat uh, moet betekent dat we even met de verbeelding moeten werken uh, mm -hmm. Toch is het zo, als je dus een videoclip bij deze single uh, hebt uh, gemaakt... Uh, hoe gaat het dan? Um, hoe werkt dat? Kom jij met een, uh, met een idee of hoe moet ik dat zien? Ja. ja, ik kom met een idee en dan schrijf ik een soort moodboard en een storyline. Mm -hmm. um, omdat wanneer ik de lyrics schrijf, ik ook wel heel erg beelden denk. Dus in, in de tekst zit ook heel veel... Uh, beeldspraak eigenlijk, dus die wil ik heel graag ook Ja, dat het elkaar versterkt. Ja. Dus eigenlijk de, met de Lyric samen komt daar een, um, eigenlijk al een soort filmbeeld uit. Um, en dan uh, komt hij met oké, okay, maar dan moeten we dit dus versterken met spiegels of uh, uh, hier moeten lijnen in en, uh, en het beeld moet verkleind, zodat je daarin de vernauwing voelt. Of Dat soort dingen komt hij dan mee. Helemaal duidelijk. Um, ja. Lijkt me wel een uh, goed idee om de single te laten, la, laten horen. Oh, tof. Heel leuk. Uh, morgen komt hij uit. Potential Child. Hier is Allene May. van de band die ermee opgehouden uh, is uh, is deze penthouse van Joan de Bruin Gods maar uh, niet getreurd zij gaat nog uh, gewoon verder in de muziek, zit ook uh, dwarslijnen met een andere band POM genaamd, ja uh, een van de bandleden van, uh, van deze penthouse uh, maakt, deel uit, uh, maakt deel uit van POM en uh, daar gaat het uh, crescendo mee uh, daarvoor hoorde je trouwens uh, Elena May met uh, Potential Child die single, die komt morgen en uh, je hebt hem dus nu al kunnen horen. Eén van uh, de bands die eraan uh, zitten komen... en uh, ik vind het uh, fijn om dat uh, zo volmondig te kunnen zeggen... is Lorem Ipsum. Uh, afgelopen week uh, zijn ze de gast geweest... Uh, bij uh, de vrienden van de lokale omroep van Volendam en Edam. Bij collega's en vrienden Roy de Smet en Kees Meijsen... Jazeker. En uh, ze komen 9 juni, noteer het maar vast, uh, hier naar deze studio om live te spelen. Dus, uh, en dat ze akoestisch uh, kunnen spelen, dat heb ik gezien. Want ze uh, hebben bij Record Store Day uh, in uh, Volendam bij het, uh, ik geloof het de platenzaak Jan... Kas Sonbroek, want uh, die hebben daar toch echt een platenwinkel in op. Uh, daar hebben ze gewoon uh, akoestisch gespeeld, ja. En dan uh, mag je hier gewoon langskomen. Dit komt van hun debuut-EP. Hier is Ordinary van Lorem Ipsum. Don't me alone. I don't want you Dat telt niet. Die komt niet uit Noord-Holland. Nee, maar ik, uh, ik heb hem er toch even, even op uh, gezet. Namelijk uh, deze van uh, Elephant. En het nummer dat heet Hometown. Um, we gaan gauw verder. Ordinary hoorde je daarvoor. En dat was het uh, verhaal van Lorem Ipsen. De nieuwe van Siggy en Dins. Uit zijn met familie. Jacques Chirac. Ik heb je door je bent van maar... Het gaat je geven in het leven, moet je zelf gaan Pakken wat je pakken kan het leven, die kan snel gaan Kom niet aan mijn fan, want ik laat dingen door je vel gaan Ik ben allemaal, je kan vragen naast Kom je te kort of wil je iets, je kan het vragen Namen. me je blijft me bellen want ik weet, ze zitten vaker samen Ik Ben van de straat naar in de studio, met rare namen In de Indoe, Aguilas, Roddy of Naboogie En ik kan ook die taal, met die regel, op mijn goedie. En ik kan ook die taal, comfortabel in mijn budget. Haar foto wat zwef, net als Boogie weer de goede. Of ik lijst op pop als ik ben opgefokt En ik laat niet met me spelen, zet maat even op slot En ze gaan het je niet geven, wat ze zien je lieve lok Je ziet me drippen in de leden ik zie mannen viken lof Voor je familie, oh je daar te zijn Ik voel je pijn, je hoeft niet kwaad te zijn Want alles heeft een eind, alles gaat voorbij En ik ben met elkaar als niemand komt aan mij Voor je familie, oh je daar te zijn Ik voel je pijn, je hoeft niet kwaad te zijn Want alles heeft een eind, alles gaat voorbij en hey, ik ben met de eens niet met konta me het kan niet altijd goed verlopen, je vat in sommige cases okay. Was ook dan bezig Voelde soms alsof ik mezelf had verlaten en mezelf niet was Maar geef niet op, ik ondersteun, Het kan niet ontbreken Ik vertrouw echt bijna niemand, ik vertrouw niet eens mezelf Was nog op zoek naar mezelf, maar die shit is hard to find. Met S-Wen onderweg is vanaf deel aan al guy. Jij weet zo genaamd nu wie we zijn Wie we zijn, maar je weet niks van mijn lijf af Ik voel je pijn, maar als het blijft wat dat je lijf af mij dat, want voor je family wil je daar te zijn En al die pijn moet er verdragen zijn wie niet waag, wie niet wind, wie niet breed, die kan niets maken, er stonden dagen in de wind. Al die regenkoude dagen, kijk naar wie er voor me ging. Voelt mijn pijn in die tijd, maar het schijnt dat al die schijn schijnbedriep. Maar wie niet waag, wie niet wind, wie niet breed, die kan niets maken, er stonden dagen in de wind. Al die regenkoude dagen, kijk naar wie er voor me ging. Oh, voor je familie, wil je daar te zijn? Ik voel je pijn je of niet kwaad te zijn. Want alles heeft een eind, alles gaat voorbij. En ik ben met elkaar, als niemand komt aan mij. Voor je familie, hoe je daar te zijn. Ik voel je bij, hoef niet kwaad te zijn. Maar alles heeft een eind, alles gaat. Nou, als ik uh, hier op de de dinsdag uh, morgen mee uh, ga komen, dan weet ik niet of, uh, of ik dan nog uh, levend het pand uitkom. Komt toch echt uit zand, wordt jongens. Uh, Siggy en Dings uh, met een uh, nieuwe single-familie. En niet alleen dat. De heren hebben ook nog een vet contract bij Top Notch Dus, ehm, uh, ik zeg maar. Dat is wel het uh, gerenommeerde label op hip-hop uh, gebied, zeker van het Nederlandstalig hip-hop. We sluiten af en dat doen we met Francis Album Black. Maybe I've been lying. Tot Since volgende week. You do